Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, dit is weer een nieuwe uitzending van Vrijheid Radio... Ik zit hier tezamen met Henry Serton. Een uh, goeiedag. En Mart van der Leer. Hé hey Johan, goeiedag. En Jurien Koopmans. Goedenavond, uh, Johan. Hi, goedenavond. En uh, ja, ik ben Johan, jonge Pierre. voor het geval u dat nog niet weet. En we gaan eerst even uh, afscheid nemen van, uh, van Mart, of misschien helemaal niet. Hè? Maar er gaat iets gebeuren in jouw leven, hè? Dat klopt, hè. Ja, wat, wat, wat, ga, wat ga je doen? Ja, ik uh, ga de lage landen van Apel. Gaat naar de hoge landen? ja. <laughs> Ja, het is al snel hoger dan Nederland natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. Maar, oh. uh, nou ja, ik uh, ben al een tijd uh, van plan om uh, te emigreren. En uh, volgende week zaterdag gaat het dan uh, gebeuren. Ja, waar ga je helemaal naartoe? Ik ga naar Zuid-Amerika. Oeh, wil je ook nog verklappen waar in Zuid-Amerika? Chili of Argentinië? Uh, nee, allebei fout. Um, hm. Ik ga in eerste instantie... Uh, we hebben het laatst gehad over het uh, Language of Liberty Institute... en de liberty camps die zij organiseren... Uh, er is er uh, over anderhalve week in Brazilië, dus daar ga ik eerst heen. Uh -huh. En dan uh, vervolgens uh, ga ik daar vandaan verder naar Paraguay. Ah, Paraguay, oké. Okay. Ja. Nou, is, is dat echt vrij daar? Of, um... Um, nou ja, ik bedoel, het hangt er vanaf uh, waar je het mee vergelijkt natuurlijk. Maar uh, het is, uh, de levensstandaard is natuurlijk een stuk lager dan in Nederland. Dus uh, het is wel een, een heel verschil wat dat betreft. Maar uh, ik heb er heel veel uh, goede dingen over gelezen. En uh, sowieso uh, denk ik dat je van Zuid-Amerika in het algemeen kan zeggen dat het, uh, dat het hard uh, vooruit gaat. Hè? Met, uh, als uitzonderingen natuurlijk Venezuela en ook deels Argentinië. Maar uh, ook hele goede ontwikkelingen zoals uh, in uh, Chili inderdaad zoals je al zei. In Uruguay, in uh, Colombia, maar ook in Paraguay. Mm. Dus uh, zodoende. Ja, en denk je nog dat je bij ons uh, uitzendingen uh, zal uh, blijven, of hangt dat een ja, beetje ja, ja. van het internet af? Ja, dat zeker, dat zeker. En uh, ja, je zit ook met een tijdverschil dan natuurlijk, maar uh, ik zal zeker uh, waar mogelijk uh, beschikbaar zijn. Mooi, ja. En uh, met Henry, uh, met jou gaan we zometeen ons uh, verdiepen in uh, ja, de Nederlandse grondwet. Daar kijk ik naar uit. Ja, dat is dat zometeen allemaal. Maar eerst natuurlijk het nieuws. En, uh, het nieuws beginnen altijd met uh, traditiegetrouwen, met het goud, het zilver en de bitcoins. Maar we gaan nu ook een, uh, nu een nieuw itemje erbij. We gaan ook de staatsschuld meten. Uh, maar laten we eerst even beginnen met datgene wat waarde heeft: goud. Mm -hmm. Ja, goud staat op 1289.20. Hmm. Zilver uh, zit op 19,158. Dus die is uh, wel wat uh, ja, gezakt. Uh, nog niet zo lang geleden stond hij op de 20 dollar. Hmm, Oké, okay. en die, ja, wat er allemaal omhoog krabbelt, dat is de bitcoin. Ja, die nu die die op dit moment op uh, 322. en uh, hij, had een, hij zat uh, deze week een beetje uh, tegen de 300 aan. Dus er zijn nog net geen 300 uh, euro'tjes. En vorige week was hij ook ja, 320. Dus is hij is eventjes in de afgelopen week door een dalletje gegaan. En nu is hij weer omhoog aan het klauteren. En ja, de staatsschuld, de Nederlandse staatsschuld. Hoe uh, diep staan we in het rood, uh, Mart? Ja, je, je kan het bijna niet zeggen. Want op het moment dat je het hebt uitgesproken, uh, zit je alweer een paar duizend euro hoger. Maar uh, ja, laat ik het uh, afronden en zeggen dat we inmiddels op 452 miljard 347 miljoen zitten. Uh, nou, klinkt dat natuurlijk als een getal uh, wat niemand iets zegt. Uh, vandaar even per werkzame inwoner 54.780 euro. Oké, okay, dat is dan de schuld die uh, iedereen die werkt moet gaan opdoen. Dus iedere werkende Nederlander heeft een schuld van bijna 55.000 euro. Oké, okay, dan kan je bijna een flatje voor kopen joh. Ja, ja, ja. Mm. Dus uh, ja, en het gaat, uh, zoals uh, waarschijnlijk de meeste mensen weten, uh, nog steeds omhoog. En uh, dat niet alleen, maar uh, ja, ook richting uh, nieuwe records, constant. Dus, uh, ja, dus, zit er gewoon, feitelijk zit er gewoon een enorme draaikolk in, het, uh, ja, in de schatkist. Zou je kunnen zeggen, ja. en, en uh, wij moeten het allemaal ja eigenlijk hebben Ja, eigenlijk is de naam schatkist, die is natuurlijk al lang achterhaald. Ja. He, ze, dat bestaat helemaal niet. Het is gewoon een enorme schuldenkist. Ja, het is gewoon een, een, een, een groot zwart gat waar al ons uh, belastinggeld in gegooid wordt en we weten helemaal niet wat daaronder zit. Nee, precies. Ik, ik zou bij deze voor willen stellen dat uh, iedereen die zich hiervan bewust is, uh, bij deze de term schatkist laat varen. En in plaats daarvan uh, de term schuldenkist gaat gebruiken, want dat is een stuk, uh, ja, een, een stuk uh, echter, een stuk... Uh, Betrouwbaarder. Eigenlijk is de, de, de. Want we drukken het uit in euro's, hè? Een euro is al bijna ja. niks meer waard. Dus eigenlijk is die nog groter. Die, die, die staatsschuld. <laughs> ja, ja alleen, alleen zal die natuurlijk wel. Als die ooit af wordt betaald, wat niet gaat gebeuren. Maar ik bedoel, stel hypothetisch gezien, dan zou die in euro's afbetaald ja. worden. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat misschien een tactiek van uh, de Nederlandse overheid. Zoals dat van zoveel overheden, overheden het geval lijkt te zijn. En met, met daarvoorop uh, lopen natuurlijk de Amerikaanse overheid om die schuld gewoon weg te, uh, ja, weg te laten gaan door, uh, door middel van uh, inflatie. Ja. En daar gaan we het zo meteen over hebben, over inflatie. Want dat is ons uh, eerste uh, nieuwsbericht. Ja. Uh, ja, want de inflatie is gestegen. Ja, wat, wat is gebeurd, Henry? Ja, uh, voor zijn artikel in, uh, in het Parool... zegt men dat de inflatie hard gestegen is in april. Van uh, 0,8% naar 1,2%. Dat is de grootste stijging uh, sinds de btw verhoging in, uh, in oktober 2012... van het Meldt Centraal Bureau voor de Statistieken... Het is sowieso een wonder dat ze dat melden. Want uh, meestal is het zo dat men uitgaat van een zogenaamd winkelmandje. Daar worden allerlei uh, prijzen van uh, uh, consumentenartikelen in uh, uh, gedaan. En soms worden daar dus uh, de artikelen uitgehaald die dan het hard stijgen. En zo lijkt het dan net alsof de inflatie niet hard stijgt. In Amerika zitten daar bijvoorbeeld uh, brandstofprijzen en woonkosten in. Hier in Nederland zitten die er wel in. Maar de kans is, er is een gereden kans dat als die blijven stijgen dat die er ook uitgaan. Die hebben hier ook een rol gespeeld. Want we lezen verder in het uh, parool. De inflatie steekt vooral door hoge prijzen van autobrandstoffen. Ook duurdere vliegtickets. En vakantieaccommodatie droegen bij aan de toename. Dit is dus volkomen onzin. Inflatie ontstaat niet door hoge prijzen van consumentenartikelen. Dat kan niet. Inflatie ontstaat doordat uh, de overheid meer geld uh, bijdrukt. En dat doen ze uh, ja, in feite via een computer. Wordt er gewoon geld gecreëerd. En dat drukt ook... Uh, de, de rentestand en dat is een heel heel gevaarlijke politiek zo gevaarlijk zelfs dat het de oorzaak is van de crisis He, veel mensen denken dat de crisis is ontstaan door onverantwoordelijk gedrag van banken maar dat onverantwoordelijk gedrag van banken dat wel heeft plaatsgevonden maar is een symptoom het is geen oorzaak en hoe zit dat nou precies dat uh, wordt verklaard door de oostenrijkse economen in wat ze wel uh, de Oostenrijkse conjectuurcyclus noemen. Op zijn engels de Austrian Business Cycle. En die is in feite is dat ontdekt door uh, Ludwig von Mises en Friedrich August van Hayek. Hayek was de leerling van von Mises. En waar, wat, wat von Mises en Hayek ontdekten is dat prijzen drukken meer uit dan alleen hoge uh, tekorten en overschotten. Als een prijs hoog is, dan gaan mensen uh, die afhankelijk zijn van het artikel waarvan de prijs hoog is... die gaan zuinig inkopen. Want ja, stel dat brood de helft duurder wordt... dan gaan mensen minder brood kopen... en dan proberen ze daar vervanging voor te vinden. Dat is uh, aan de consumentenkant. Maar aan de producentenkant... die zien die hoge prijzen... en die denken, oh, met brood valt geld te verdienen... en die gaan middelen zoeken om meer brood te produceren... want daar valt geld mee te verdienen. Dus prijzen... Uh, uh, structureren en regelen... De, de productie over een langere periode tijd. En dat geldt voor lonen. Als er bijvoorbeeld hogere lonen zijn voor schilders en timmermannen. Dan zullen mensen eerder geneigd zijn zich aan te melden als schilder en timmerman. Die worden dan gestimuleerd, zeker als het op een lange termijn is. Om bijvoorbeeld een korte opleiding te doen. En daarna als schilder en timmerman te beginnen. Dan dat daar uh, lage lonen voor uh, uh, gelden. Dus dat is voor lonen het is ook voor gebruikersartikelen, consumentengoederen... maar het is, de rentestand geeft ook een melding aan. Een hoge rentestand geeft aan dat er weinig geld gespaard is... en dus is lenen duur, want het weinige geld dat er is... moet dan geleend worden aan mensen die het echt nodig hebben. Een lage rentestand, en wij hebben nou kunstmatig een lage rentestand... signaleert eigenlijk met name naar ondernemers... dat er heel veel geld is gespaard. En dus gaan ondernemers die die lage rentestand zien... Die gaan investeren in uitbreiding van hun uh, fabrieken. En dat geldt dan met name in de kapitaalintensieve uh, uh, sectoren van de economie. Zoals de huizenmarkt en, en, en uh, daar waar er nog flink geproduceerd wordt. Want een lage rentestand wil zeggen dat consumenten veel sparen en weinig kopen. Dan kan jij wel extra goederen in je al bestaande winkel zetten. Je kunt ook je winkelcomplexen uitbreiden, je kan je fabrieken uitbreiden... je kan meer mensen aannemen, je kunt kapitaalgoederen aannemen. En dat gaan mensen dus doen in de verwachting dat er veel geld gespaard is. Als ik geld tekort kom, leen ik wel bij. Dus die gaan investeren, maar die bouwen fabrieken... voor producten die op dit moment niet gewild zijn. Want er is niet veel geld gespaard. Het is kunstmatig. Die gaan mensen aannemen voor productie die niet nodig is. Die gaan fabriekshallen bouwen voor vraag die er niet is. En op het moment dat ze hun geld besteed hebben en geld, meer geld nodig hebben, willen ze gaan lenen. En dan merken ze dat er een tekort is aan, te, aan, aan geld dat ze kunnen lenen. En dan krijg je een crisis, want wat gebeurt er dan? Dan zijn ze half begonnen aan het bouwen van een huis en dan zijn de stenen op. Dat is het voorbeeld wat voor Mises een human action ook geeft. En dan... Moeten ze dus terugschakelen. Dan is er dus een zeepbel gecreëerd. Er is verwachting gecreëerd. Ze dachten dat er vraag was die er niet blijkt te zijn. En dat is dus de zeepbel waar we het mee te maken krijgen. En dan worden er mensen ontslagen. Want de productie is niet nodig. Dan worden de fabriekshallen. Die worden weer neergehaald. En dan verliezen, hebben ondernemers heel veel geld verloren. Omdat ze... Met de verwachting dat er geld te lenen was, hebben ze heel veel geld geïnvesteerd in sectoren waarin die vraag niet bleek te bestaan. Dus die lage rente vervalst de prijssignalen binnen een economie en creëren daarmee, creëren daarmee een crisis. Een zeebel en als die zeebel spat, dan hebben we een crisis. Dat is wat er gebeurd is in 1929, dat is wat er gebeurd is in de periode 2000 en dat is wat er gebeurd is in 2008. En we zijn ook nu weer een gigantische zeebel aan het bouwen. En dit hele verhaal van het parool dat de inflatie steekt vooral door hoge prijzen van autobrandstoffen, dat legt de schuld bij de markt. En dat is dus niet het geval, want... Hogere prijzen van autobrandstoffen. Dan gaan mensen, moeten mensen meer geld uitgeven aan autobrandstoffen. En moeten ze minder geld uitgeven aan andere zaken. Ze moeten daardoor een keuze gaan maken. Totaal aan geld, aan de geldhoeveelheid in de markt neemt niet toe. En dus kan de inflatie ook niet toenemen. Want inflatie is niets anders dan dat de, dat de ratio, de verhouding tussen het aantal goederen en de kwantiteit van het geld verandert. De kwantiteit van het geld stijgt ten opzichte van de hoeveelheid goederen... die er met die kwantiteit van geld te koop is. En dat is wat we inflatie noemen. En uh, dat is hier niet het geval. De geldhoeveelheid blijft relatief hetzelfde. Tenminste als het alleen aan hogere prijzen ligt... van welke uh, consumentenartikel ook. Ja. Inflatie ontstaat dus door een lage rente en gelddrukken. En door de manier waarop deze, deze crisis uh, wordt bestreden... Hè, een kunstmatig lage rente... waardoor er verkeerde signalen naar... Uh, ondernemers wordt gestuurd, naar kapitaalbeheerders, is precies olie op het vuur gooien van de crisis. In plaats van het te verminderen, maak je het veel, veel erger. En daarom ook kun je berichten, als van de week, uh, die overal stond, dat de crisis voorbij zou zijn, is grote, grote onzin. Nee, maar uh, ook dat uh, het idee van dat dan uh, de schuld bij de markt gelegd wordt van uh, hoge brandstofprijzen. Ik bedoel, wat is de reden dat die brandstofprijzen hoog zijn? Dat komt toch door de overheid? Twee derde van de brandstofprijzen wordt bepaald door BDW, ja. accijnsen en belastingen. Dus ja, over het, als je kijkt over de laatste honderd jaar zijn uh, de, de brandstofprijzen relatief stabiel. En dat terwijl men dus met de OPEC heeft getracht om een kartel te stichten. En je ziet dat er altijd uh, landen zijn die onder die prijzen van de OPEC proberen te duiken omdat ze daar voordeel bij hebben. Het is eigenlijk de, de, ja, het ultieme debunking van en, en weerlegging van het idee dus dat op een vrije markt dat monopolies en kartels ja, zouden ontstaan. Ja. Ja, dan gaan we nog naar het uh, volgende bericht. Namelijk de brievenbusfirma's van Bono en uh, Mick Jagger en zo. Uh, ja, de, de, links heeft een uh, probleem. Hun, uh, hun helden vallen steeds meer van hun uh, troontje af. Hè? Ja, daar lijkt het wel op. Uh, ik geloof dat het Bono was die zei dat, uh, dat ontwikkelingshulp niet hielp. Hij zei dat, geloof ik, vorig jaar, als ik me goed herinner. En dat alleen vrijhandel uh, landen uh, mensen rijk, rijker kunnen maken en een positie kan verbeteren. En dat was natuurlijk tegen het zere been. Maar wat, wat hier eigenlijk is, is dus dat uh, aan de linkerkant wordt geprotesteerd... ...dat die be bedrijven uh, ja, Nederland tekort zouden doen, omdat zij belastingvoordeel krijgen. Het, de premisse, het, het, het basisidee daarachter is, is dat de Nederlandse overheid namens ons... Al het geld wat hier in Nederland ook door die bedrijven verdiend wordt bezit... ...is de eigenaar van al dat geld. En als dus, dus een bedrijf belastingvoordeel geeft... ...waardoor ze meer geld voor zichzelf kunnen houden... ...dan is dat de diefstal van, van, van de overheid en van het Nederlandse volk. Dat is natuurlijk belachelijk. Ja. Ten eerste, al op het eerste niveau wordt het, volk en het belang van het volk... ...en het belang van de overheid eh, samengevoegd. Wat een ridicule onzin is natuurlijk. En twee... Eh, het een, een bedrijf dat geld verdient, verdient zijn eigen geld. En dat hoort van het bedrijf te zijn en niet van de overheid. Ja, precies. En, niet al het, en, en, niet al, en dat zul je dadelijk ook zien als we het gaan hebben over de, over de Nederlandse grondwet van 1848. Daar wordt ook min of meer van uitgegaan dat eigendom is, alle eigendom is van de overheid. En alles wat jij mag overhouden, dat komt dus uit, uit, uit de goed, goedgunstigheid van de overheid. Dat is een ridicule onzin ja. natuurlijk. Dat wat jij daarna gaat krijgen is dat Bono uh, zoiets heeft van... Uh, nou ja, dan ga ik toch weer in een ander land zitten met mijn geld. Ik hoop dat hij zo verstandig is, ja. ja, ja. Maar dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld die harmonisatie... die belastingharmonisatie van de Europese Unie zo Ontzettend gevaarlijk is. Hè? Want ja, ja. vroeger konden we, kan, kon zo'n bedrijf dan naar Duitsland gaan of naar België. Dan, dan was alleen Nederland uh, de sigaar. Maar die belastingharmonisatie zorgt er dus voor dat zo'n bedrijf niet, niet naar het naastgelegen land gaat. maar uit het continent vertrekt. En dan zijn we allemaal de sigaar. Ja, ja we, hadden, we hadden vorige week of de week ervoor al over Starbucks die uh, uit Nederland uh, gaat vertrekken. Ja, vanwege juist de belasting. Hè? Dus, ja, uh... ja, ja. Ja, en dan gaan we ook nog Bono en de Stones, uh, tenminste U2 en de Stones uh, wegjagen, ja. Kijk, ik weet het niet zeker, maar ik vrees een beetje. Dus ik bedoel het niet als samenzweringstheorie. Ik, ik, ik weet het niet zeker. Maar ik achterkans groot dat als de Europese Unie een succes blijkt te zijn dadelijk, met belastingharmonisatie en regelharmonisatie en allerlei harmonisaties, alles voor iedereen hetzelfde, dat was vandaag een voorstel om alle... Arbeidsvoorwaarden over heel de Europese Unie hetzelfde te maken, ridicule onzin ook. Uh, dat taal ik aan de Verenigde Staten en, en dan de Europese Unie, en misschien is er dan ook een Aziatische Unie op een gegeven moment met elkaar gaan onderhandelen om ook hun belastingtarieven, weet je wel, en de Zuid-Amerikaanse Unie en de Afrikaanse Unie. Dan kan je als land of als bedrijf nergens meer naartoe. Hè? Dan, dat, is het einde van het, dat is het einde van de lijn eigenlijk. Hè? Ja, ja. En dan, dan uh, houden we niet veel over aan economie. De, de beroemde waarschuwing van Ronald Reagan... die in de jaren tachtig zei... This is the last refuge for freedom. Hè? Ja. Want hier kunnen mensen nog naartoe... als ze vrijheid willen hebben. Dat, ondertussen is dat al, al niet meer. En het gaat heel hard. Dat is een van de redenen waarom die, ja, die Europese Unie... zo'n ontzettend gevaar is. Want het, het is het begin van iets. Het is niet het einde van iets. Ja, dan gaan we naar het volgende. Um, vrijhandel voor de VVD... is handel vrij van... Democratische controle. Jongens, wat is dit voor een zin? Ja, dat zijn de woorden van Bastiaan Rijpkema. Oh joh. En wie is dat dan? Die, die is rechtsfilosoof en als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. Oké. Okay. Ja, en hij heeft bezwaren tegen een vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. En nou, eigenlijk waar het op neerkomt uh, volgens hem, en uh, ergens uh, moet, ik hem, moet ik hem wel gelijk geven, maar het is uh, meer zijn beredenering waar ik het uh, volledig met hem oneens ben. En met mij denk ik vele vrijheidslievende mensen. En nou, eigenlijk trekt hij ten eerste trekt hij een twijfel dat er, uh, dat er banen gecreëerd worden, dat er uh, economische welvaart gecreëerd wordt door vrijhandel. En nou, dat is op zich natuurlijk al uh, bedenkelijk. Als je dat doet, dan uh, daal je gelijk al in mijn achting, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar um, ik, ik moet er wel bij zeggen dat, die, uh, dat ik totaal geen voorstander ben van de vrijhandelsverdragen zoals wij ze vandaag de dag kennen. Hè, want uh, wat er in veel gevallen dan gebeurt, als je echt, het klinkt in eerste instantie, klinkt het heel goed. Hè? Zeker als, uh, als die ik denk ja, vrijhandel prima, altijd goed. En dat is op zich begrijpelijk, maar als je dan gaat kijken naar de details. Dan blijkt vaak dat er nog heel veel protectionisme gewoon in zit. En uh, hè, want je, eigenlijk is het heel simpel. Vrijhandel is gewoon een natuurlijke uh, staat van, van dingen. En uh, hè, de overheid die gaat zich er dan nou mee bemoeien. En, en dan uh, zitten we ineens in, of niet ineens, maar dan zitten we na verloop van tijd in een situatie waarin we blij moeten zijn van, oh we mogen vrijhandelen met Amerikanen. Terwijl dat gewoon iets is wat gewoon natuurlijk zou moeten zijn waar iedereen gewoon, uh, wat we gewoon voor lief zouden moeten nemen. Wat we gewoon, uh, ja, zoals ik zei, als, als iets natuurlijks zien. En wat er dus vervolgens gebeurt met die vrijhandelsverdragen, is dat je ziet dat ze, uh, zoals ik zei, er zit nog steeds heel veel protectionisme in. Uh, ze zijn vaak honderden pagina's lang. Terwijl ik denk van, ja, als je een vrijhandelsverdrag dan is het, ver, hoeft het voor mij maar heel kort te zijn. Uh, dat is uh, één of twee regels. Uh, land uh, X, of in dit geval de Europese Unie, heeft vanaf heden uh, vrije handel met uh, nou, de Verenigde Staten in dit geval. Klaar. Maar ja goed, uh, uiteraard weten wij beter uh, dat dat niet het geval is. Als je bijvoorbeeld in de Europese Unie kijkt, uh, dat zou er nooit doorkomen. Omdat je natuurlijk al die uh, agrarische subsidies hebt. Dus hey, je hebt uh, Common Agricultural Policy in, uh, in de Europese Unie. En uh, dat uh, slokt meer dan de helft van het uh, EU-budget op. En er zit natuurlijk zoveel lobbykracht achter en zoveel geld achter... dat dat nooit gaat veranderen. Dus het gaat nooit zo, zo ver komen dat alle tarieven en alle quota... dat die allemaal de deur uit gaan. En uh, dat er gewoon echt vrij handel komt. Dus uh, vandaar uh, dat ik ze ook vaak in plaats van free trade agreements... farcical trade agreements noem. noem omdat het gewoon uh, een farce is. Om zoiets uh, een vrijhandelsverdrag te noemen. Maar uh, dus ja, dat is eigenlijk uh, verder... Uh, Misschien een beetje losstaand van het artikel. Want zoals ik zei, die man die snapt dat gewoon niet. Maar uh, ja, ik denk dat hij onbedoeld toch wel een beetje uh, de vinger dichtbij. Ik wil niet zeggen op, maar dichtbij de zere plek legt. Want een van de dingen wat ik trouwens nog wel wil noemen. is dat hij zegt dat. Uh, uh, en dit, dit schijnt een onderdeel te zijn van, die zogenaamde vrij, van dat zogenaamde vrijhandelsverdrag. Dat er een uh, zogenaamde investeringsarbitrage komt. En dat uh, wordt uitgelegd in, de, in het artikel als zijnde um, iets dat grote bedrijven de mogelijkheid, ge, mogelijkheid geeft om staten aan te klagen als zij menen dat nieuwe wetten hun investeringen bedreigen. En Zo kan bijvoorbeeld sigaretten-multinational Philip Morris effect, effectief maatregelen te, ter vermindering van tabaksverslaving frustreren. Australië werd in 2011 aangeklaagd vanwege strengere regels en een jaar eerder meldde de multinational zich in Uruguay. Dus uh, nou, dat zijn dan wat voorbeelden. Dat is op zich, uh, kijk voor mij hoeft het allemaal niet, al die, uh, die overheden laat staan, al die, uh, al die wetgeving. Maar als je die dan hebt, dan is, het natuurlijk niet, uh, ja, een beetje, dan is het natuurlijk een rare situatie dat bedrijven staten aan kunnen klagen. Omdat zij denken dat uh, die nieuwe wetten die uh, voorgesteld worden of die uh, in, zeg maar, gefaseerd ingevoerd worden, dat die hun investeringen bedreigen. Dus dat, uh, daar heeft hij op zich al een punt. Maar ja, goed, wij weten uh, natuurlijk al lang... dat uh, grote bedrijven en uh, grote overheden... dat die gewoon uh, een en dezelfde zijn. Hè? Dat noemen we corporatisme of fascisme of hoe je het noemt wil. En uh, daar waren we al langer van op de hoogte. Dus eigenlijk is het een beetje mosterd na de maaltijd... Uh, wat mij betreft wat deze man te zeggen heeft. Ja, Hij noemde nog heel even het woord uh, libertariër, hè? Ja, inderdaad. Ja, maar in wat voor uh, context? Nou, in een context die, die een ware libertariër echt niet kan geloven yeah. hij zegt namelijk uh, eigenlijk is het gewoon het hele stuk is gewoon een stuk tegen de VVD nou, op zich kan ik me daar best in vinden, want uh, ik heb helemaal niks met de VVD, dus dat vind ik allemaal prima. Maar uh, nou, heeft het dus, uh, in het begin heeft hij het een beetje over, die, over dat vrijhandelsverdrag en dan uh, zegt hij, uh, het is de VVD op zijn smalst. Een partij waarin enkel nog verstokte libertariërs zich herkennen. <laughs> ja, maar volgens mij de verstokte libertariërs, uh, voor zover die bestaan, die <laughs> moeten juist niks van de VVD weten. Nee, precies, precies. Ja. Het, is, het is echt een lachwekkende claim. En dat, uh, ook dat geeft nog maar uh, eens te meer aan... dat deze man geen flauw idee heeft waar hij het over heeft. En dat hij gewoon eigenlijk stom toevallig uh, iets aanstipt... Wat nog, uh, waar nog wel een soort van kerm van waarheid in zit. Ja, ja, ja. Hans van Balen. En, en de media... Er is een schandaaltje rond Hans van Balen. En de media die laat het gewoon lekker liggen. Die vindt het schijnbaar niet belangrijk. Ziet het niet. Uh, Henry. ja. Ja, wat is uh, wat is er aan de hand? Nou, weet je wat het is, uh, Johan? Eerlijk gezegd, die, die Hans van Balen, die eurocraat en die, die bedrieger, die interesseert me eerlijk gezegd niet zoveel. Maar wat me wel interesseert is de rol van de media in het geheel. Uh -huh. En ik heb er al eens eerder op gewezen: in een eerdere uitzending. De rol van de media zou eigenlijk moeten zijn kritisch naar de overheid te kijken en het functioneren van politici om, om de bevolking te beschermen. Om de bevolking op de hoogte te houden van wat er gebeurt, uh -huh. zodat, uh, ja, zodat die overheid bewaakt wordt. Maar dat is het tegendeel wat ze doen. In plaats van dus, dus, zeg maar de overheid kritisch te volgen... en dergelijke misstanden aan de kaak te stellen... is die hele pers... het zijn een stelletje eurofielen... en alles wat pro-euro is... wordt dus ja, onder de vleugels der bescherming genomen... En dat betekent ook dat een schandaaltje als dit gewoon niet in het daglicht uh, wordt geplaatst door de pers. Ze publiceren daar helemaal niks over. Geen pauw, geen witteman, geen NRC, geen parool, geen trouw, geen volkskrant. Niemand gewoon. Telegraaf niet, van links naar rechts, zogenaamd links naar rechts, als, die we dan in onze pers zouden moeten hebben. Niemand bericht hierover. Maar wel de AD. AD is de enige die erover bericht heeft. En uh, die bericht ook van Europarlementslid Hans van Balen had een privébondsfonds uh, opgezet met rijke zakenlieden... en wil nu niet vrijgeven... waaraan het geld van dat fonds is gespendeerd. En dat in de verkiezingstijd... Van Balen, was bekend lijsttrekker van de uh, VVD... bij de Europese verkiezingen... Hans van Balen is rondgegaan... bij rijke zakenmensen die hij kon... waarbij hij via zijn netwerk contact heeft... en heeft hun gevraagd om een bijdrage. Maar het is niet bekend waarom. Kans is dat hij dat gewoon gebruikt heeft... in de, in de verkiezingsstrijd voor, bij het Europees parlement. Zou zomaar kunnen. Hm. Ik ben daar niet op tegen... maar ik hij mag het wel openbaar maken, vind ik. Ja. Want, uh, er is, er is, in Amerika speelt zo ook iets... Dat, daar heb je twee, twee rijke industriësten... Die, die, dat zijn broers... Uh, die, die, kochs... en die uh, financieren onder andere het Keto-instituut. Mm -hmm. En da, daar wordt aan de linkerkant ook heel veel misbaar over. Kijk, die rijke industriëlen... Uh, die financiëren, die libertariërs... Ja, uh, mensen mogen hun geld uitgeven waar ze zelf hun geld aan willen uitgeven. Ja, dus ja, ja. De, de kritiek is niet op die zaken mensen die Van Balen steunen. De kritiek is op Van Balen die niet gewoon openbaar wil maken... A, hoeveel dat hij gekregen heeft en B, waar hij het aan besteed heeft. Daar is, uh, en wat je dan ziet is dat, uh, dat, dat niemand uh, van de pers dat... Uh, ja, daarop bericht. Wat ik vermoed is gewoon, die willen hem uh, nog... Tenminste, hij staat natuurlijk als uh, gast gepland op bepaalde dagen. Hè? En ze willen natuurlijk wel uh, dat hij gewoon uh, daar netjes kan komen. Want anders zijn gewoon bang dat Van baal dan zegt van... Nou, dan kom ik gewoon niet meer naar jouw programma. Ja, maar het is net zo goed kans dat dit gewoon lobbyistengeld is. Hè? En dan wordt het een ander verhaal. Ja, ja. Dus het, het is wel ja, dat... bang dat daar, dat daar gewoon een bepaald uh, inzicht in wordt gegeven. Ja, ja. Mart. Ja, en als dat het geval is, dan... Uh... Kan die zich, dan kan hij zich gelijk aansluiten in het rijtje van uh, EU-parlementariërs of mensen die voor de EU werken. Die zich uh, ja, rijk maken met geld waarvan niemand weet waar het vandaan komt of, uh, of waarom het hen toekomt. Ja. Want uh, een tijdje, tijdje terug, geloof ik, een week of wat geleden was er natuurlijk die affaire met al die declaraties voor uh, kantoorartikelen, tussen aanhalingstekens, voor, uh, voor tienduizenden euro's. En, uh, en meneer uh, Henk Kamp van het CDA, die zei doodleuk van ja, dat gaat jullie allemaal niks aan. Ja, ja de, de, en dat is de arrogantie van de markt En dat, dat is hier ja. ook een beetje te proeven. Daarom zeg ik, ik heb er niks op tegen als, als een industrieel of mijn buurvrouw Hans van Balen wil financieren. Dat moeten ze helemaal zelf weten. Dat, die, voor die vrijheid ben ik. Maar uh, ik vind wel dat de politicus een kwestie openbaarheid van zaken moet geven. Nou, ik, ik zou zelfs nog verder gaan dan dat. Ik, ik neem het niemand kwalijk in, in het huidige systeem die een groot bedrijf heeft. Nee. Uh, dat die, dat die uh, geld investeert om ervoor te zorgen dat er, uh, dat er geen nadelige wetgeving uh, wordt aangenomen. Tuurlijk, zelfverdediging. Precies. Ja, dus, ja. En want als je het niet doet en, uh, en uh, hoe heet het? de concurrent doet het wel, ja, dan ben je dit pineut. Dus ja. het, uh, het is gewoon een heel logisch, uh, denk ik, een heel logisch gevolg van het huidige systeem. Ja, dat zie je ook in de berichtgeving in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En dan wordt er gezegd: ja, dat bedrijf heeft zoveel miljoenen gegeven aan, uh, aan de Republikeinse Partij. Maar als je dan onderzoek gaat doen, blijkt dat ze dubbel hebben gegeven aan de Democratische Partij. Ja, precies. En dat zie je in de geschiedschrijving ook. Dat uh, ja. weet je wel, dit bedrijf heeft uh, zoveel gegeven aan de NSDAP van Hitler in de jaren dertig. Dus werd Hitler gesteund door de kapitalisten. Maar als je dan de andere uh, giften gaat kijken van hetzelfde bedrijf uh, in die periode... ...heeft hij net zoveel of meer gegeven aan de andere partijen die toen in, de tijd in de Rijkstak uh, zaten. Ja. Ja. Dus dat ligt veel genoeg... Het is een vorm natuurlijk van... ja Zoals ik al zeg zelfverdediging. Je verzekert jezelf een bepaalde goedkunstigheid van de overheid... die anders je je bezit afneemt. Ja, ja, inderdaad. En het is dan heel makkelijk... net zoals inderdaad uh, met het geval wat je net aanhaalde... om daar dan uh, ja, heel veel heisa van te maken. Van, hè, ja. Er gaat zoveel miljoenen naar die persoon... of zoveel miljoenen naar die persoon... of uh, zie je nou wel, het zijn allemaal uh, kapitalisten... of het zijn allemaal... Uh, het is allemaal oude jongens krentenbrood of zo, weet je. Dat is heel makkelijk te zeggen. Ja. Maar in 9 van de 10 keer, als die claims gemaakt worden... vertellen ze inderdaad maar de helft van het verhaal of nog minder. Ja, mm -hmm. inderdaad. Ja, we hebben nog een stuk in de Elfse Vieren. Ik, ik zat even even lezen. Op 4 mei klinkt dit nooit meer vaak iets te zelfverzekerd. En, uh, ja, een artikel van de hoofdredacteur van de Elfse Vieren. Ja, Arrando Joustra heeft het op 3 mei geschreven. Eén... 1... ...dag voor de dodenherdenking op, uh, op 4 mei. En uh, hij heeft het volgende geschreven. Tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei... ...is vaak dit nooit meer te horen. Dat is voorbarig. De geschiedenis heeft helaas bewezen... ...dat het laagje beschaving flinterdun is. De westerse cultuur mag dan verlichter heten... ...dan andere culturen... ...maar dit heeft een massamoord op 6 miljoen Joden... ...niet kunnen voorkomen. Misschien heeft de verlichting juist wel bijgedragen... ...aan die massamoord... Zoals ook het uitroeien van hele bevolkingsgroepen in communistische landen het gevolg kan zijn van de verlichting. Aangestoken door de verlichting kun je iets beredeneerd goed praten, wat fundamenteel fout is. Slechtheid. In die zin past het Westen enige bescheidenheid als het gaat om andere culturen. Misschien zit de slechtheid wel in de mens zelf en is dat overheersender dan welke culturele achtergrond ook. Al helpt enige beschaving natuurlijk wel. Vooral een beschaving die de nadruk legt op de waarden die inmiddels universeel... ...worden genoemd en dus gelden voor ieder mens. Gelijkheid, menselijke waardigheid, vrijheid van gedachten. Bij het herdenken van de doden op 4 mei klinkt vaak dit nooit meer. En het klinkt vaak net iets te zelfverzekerd. Niet als een bezwering, maar als een overtuiging dat wij, de huidige mens... ...veel te verstandig en te beschaafd zou zijn om zo'n massamoord teweeg te brengen. Gezegend als we zijn met die under-universele waarde. Flinterdun. Helaas, de geschiedenis heeft bewezen dat het laagje beschaving flinterdun is en een groep mensen makkelijk kan ontsporen. Gelokt door een rattenvanger die zijn melodie pijpt, zoals Jan Kamper dichtte over Adolf Hitler. Het is een frase uit een indrukwekkend gedicht, De 18 Doden uit 1941, dat Elsevier deze week afdrukt. Het behoort tot het Nederlandse erfgoed en verdient het om te worden doorgegeven aan een nieuwe generatie en aan nieuwe Nederlanders. Ja. Nou, ik zag dat. En ik kon mijn ogen eigenlijk niet geloven. Want eerlijk gezegd heb ik nog nooit zo'n slecht uh, geschreven stuk gezien. En dat wil wat zeggen. Ja, die man heeft totaal geen historisch besef eigenlijk. Nee, en niet alleen dat, maar het staat vol met beweringen. En geen van die beweringen worden onderbouwd. Er staat geen argument, er staat geen onderbouwing, staat erin. Nou wil ik eens even langzaam door het uh, stukje gaan. Tijdens de nationale doderdenken op 4 mei is vaak... Dit nooit meer te horen. Dat is voorbaardig. De geschiedenis heeft helaas bewezen dat het laagje beschaving flunterdun is. Ik lees dat de laatste tijd steeds meer. De geschiedenis heeft bewezen. Dat kan niet. De geschiedenis kan niks bewijzen. En de reden waarom het niks kan bewijzen, is omdat het een ex post facto beredenering is. Dat wil zeggen, als ik tegen jou zeg: jij bent voortbestemd om uh, een radioprogramma te geven. Dan zeg je, ja, ja, hoe kan je dat weten? Ik ben wel een radioprogramma begonnen. Zie je? Dat is het bewijs. Achteraf, met terugwerkende kracht, kun je alles bewijzen. Want dan kun je heel makkelijk zeggen, ja, dat is zo bedoeld geweest. Maar dat is geen bewijs. Een bewijs omvat veel meer dan alleen maar achteraf zeggen, het heeft zo moeten zijn. Dus geschiedenis aan zich bewijst helemaal niks. Want geschiedenis beschrijft altijd unieke individuen in een unieke situatie, die op dat moment unieke handel en besluiten nemen. Ja? En je kunt heel moeilijk bepaalde dingen die in het verleden zijn gebeurd... doortrekken als absoluut bewijs naar het heden. Het feit dat wij nu uh, steeds meer in een politiestaat uh, komen... Ja? net zoals bijvoorbeeld uh, Nazi-Duitsland of uh, fascistisch Spanje of fascistisch Italië... ook uh, via het middenstadia van een politiestaat in een dictatuur terechtgekomen zijn is echt geen absoluut bewijs dat wij ooit in een dictatuur terecht zijn gekomen. Dat beweren is onzin. Het bewijst helemaal niks. Dan even de volgende zin. De westerse cultuur mag dan voor culturen, maar dit heeft een massamoord op 6 miljoen joden niet kunnen voorkomen. Nou, dat is een ongelooflijke onzin wat hij hier schrijft. Daar kom ik dadelijk nog op terug, waarom dat onzin is. Misschien zegt hij dan heeft de verlichting juist wel bijgedragen aan die, aan die massamoord... zoals het uitroeien van hele bevolkingsgroepen... in communistes een gevolg kan zijn van verlichting. Aangestoken door de verlichting kun je iets beredeneerd goed praten... wat fundamenteel fout is. Slechtheid. Nou, dat is dus pertinent niet waar. Want wat de verlichting hoog in het vaandel dragen... wat juist de verlichting kenmerkte... was het geloof dat wij door te beredeneren... mensen rechten konden toekennen. Ja? Tijdens de verlichting... Zijn er waarden gecreëerd die onder andere voor gezorgd heeft dat de schuldslavernij, dat, uh, dat, dat, uh, vernij, dat, dat mannen en vrouwen gelijk voor de wet kregen en dat soort zaken. Dat was een uitgoesel van de feit dat je met uh, drogberedeneringen en misdaden kunt goed praten. Dat gebeurde in de middeleeuwen al, in de oudheid ook. Dat heeft niks te maken met de verlichting. Maar Joostra vindt het wel uh, oké okay om dat op de verlichting te plakken, maar dat is een drogreden. Daar is de verlichting niet voor nodig. Dat was al veel ouder. Als dat de verlichting geeft, was het in de oudheid en in de middeleeuwen niet gebeurd. Maar het is wel gebeurd, dus kun je het niet alleen op de verlichting projecteren. En dan, denk ik, het belangrijkste stuk uit dit artikel. In die zin past het Westen enige bescheidenheid als het gaat om andere culturen. Misschien zit slechtheid wel in de mens zelf... en is dat overheersender dan welke culturele achtergrond ook. Ja, dit is in feite gewoon de original zin. Dat mensen zondig worden geboren. De, zit, de slechtheid zit in de mens zelf. Dat is precies wat Hobbes ook zei in Lafayette. En daarom moest die koning die moest overheersen. Alsof die koning geen mens was waarin dan die slechtheid zit. Zie je? Het, het, het, en het is een bewering. Hij onderbouwt dit nergens. En hij zegt ook misschien. Ja, wat hebben we aan misschien? Misschien landen er over tien minuten hier wel uh, marsmannetjes die de hele zooi overnemen. Het is volkomen willekeur. En dan gaat hij verder. Al helpt enige beschaving natuurlijk wel. Vooral een beschaving die de nadruk legt op waarden die inmiddels universeel worden genoemd. En dus gelden voor ieder mens gelijkheid, menselijke waardigheid, vrijheid van gedachten. Dat zijn precies de waarden van de verlichting. Dat volgens de westerse beschaving, met name dus uh, in de periode van de verlichting... Ja, het idee is gevestigd dat ieder mens in zijn sociale context van waarde is. En daaruit ontstaat dan gelijkheid voor de wet, menselijke waardigheid en vrijheid van gedachten. Hoe kan dan het nationaal socialisme... een product zijn van die gedachten? Want dat gaat er 100% tegenin. Dus wat er gebeurt... is hier een kwestie van blaming the victim. Het slachtoffer, namelijk... de universele individuele rechten van de mens... wordt verantwoordelijk gehouden... voor een collectivistische, totalitaire gedachtegoed. En het blijkt gewoon dat de heer Joustra... gewoon niets van de geschiedenis... niets van de westerse cultuur heeft begrepen. Kijk, want verderop schrijft hij ook weer... Helaas, de geschiedenis heeft bewezen, drogreden, dat het een laagje beschaving flinterdun is en een groep mensen gemakkelijk kan ontsporen. Ja, gemakkelijk kan ontsporen als zij verleid worden door de totalitaire gedachte van collectivisme, to totalitarisme. En dat zijn anti-westerse waarden, meneer Joustra. Niet-westerse waarden. En dus dit hele stuk uh, is een typisch geval van Blaming the Victim. En waarom heeft hij het nou geschreven? Nou, daar staat dus een kleine hint in. Een kleine hint. En dat belangrijker is hier: uh, belangrijk hier is, is, zijn de twee volgende stukken. De westerse cultuur. Oh ja, hier. In die zin past de rest. enige bescheidenheid als het gaat om andere culturen. Aan wie is dat gericht? Aan mensen die vanuit de westerse cultuur andere culturen uh, bekritiseren. die geen gelijkheid voor man en vrouw voor de wet kennen. Die onmenselijke straffen uh, toepassen. Die, die wij vanuit onze westerse achtergrond buitenproportioneel vinden. Die het recht op eigen. En welke culturen zijn dat? Nou, daar geeft meneer Joustra aan het einde van het stuk. Geeft hij daar aan. En dat is deze. Het behoort tot het Nederlandse erfgoed. Dat indrukwekkende gedicht. van uh, Jan Kampert. En het verdient om te worden doorgegeven. aan nieuwe generaties. en aan nieuwe Nederlanders. Met andere woorden. Wij mogen als Nederlanders geen kritiek hebben op mensen die hier komen wonen met een andere cultuur. En daar is dat stukje aan gericht. En dan wordt er dus een blaming de victim tactiek toegepast van wij Westerlingen, wij moeten onze grote mond houden. Want de Westerse cultuur heeft het socialisme en het nationaal socialisme en het fascisme voortgebracht. Nee, de Westerse cultuur heeft het communisme bevochten en gewonnen. De westerse cultuur heeft het nationaal socialisme bevochten en gewonnen. De westerse cultuur heeft het fascisme bevochten en gewonnen. Met, de, met als de prijs miljoenen doden. En meneer Joustra vindt het dus opportun om uh, het nationaal socialisme het, en het fascisme en het communisme uh, op het konto van de westerse cultuur te, uh, te schrijven. En dat is, ja, dat is natuurlijk uh, ja, zo onzinnig zou ik het niet... Uh, uh, ...op papier hebben gekregen. Als iemand me dit van tevoren verteld had, ...dan had ik het niet geloofd. Ik vond het een, uh, ik vond het een mooi betoog. Ik heb er met uh, plezier naar geluisterd. Dus uh, ik zou zeggen... Nee, ...het is denk ik inderdaad... Uh, uh, ...beangstigend... Uh, ...een beangstigend idee dat mensen... Uh, ...eigenlijk dat, dat politieke correctheid nu ver is... ...dat we inderdaad geen kritiek meer mogen hebben... ...op andere culturen... ...of, of mensen van een andere achtergrond of zo. Weet je, uh, nou, we hadden het eerder al over vrijheid van meningsuiting dan is dat gewoon weg. En al is dat dan misschien niet bij wet vastgelegd, als de cultuur zo wordt, dat het gewoon totaal, dat het gewoon zo totaal onaanvaardbaar wordt, dat je in de praktijk letterlijk niks meer kan zeggen over een andere cultuur, ja, dan ben je gewoon gemaakt. Ja. Of dat dan bij de wet vast ligt, ja of nee. Ja, en ik wil er nog iets aan toevoegen. Ik vind het heel goed wat je zegt. Um, bedenk het volgende. Als ik gelijk heb in mijn analyse dus dat, het, de kernwaarde van de westerse cultuur dus is dat ieder individuele sociale context uniek is en waardevol. Natuurlijk ja? het individualisme is respect voor het individu. Dan zouden libertariërs zich daar meer bewust van moeten zijn. Want het libertarisme staat of valt met het respecteren van het individu. Als het Absoluut. individu totaal niet belangrijk is. Als de groep het is die de, die de norm mag zetten. Wat hebben wij dan nog om te verdelen? En wat ik dus zie bij libertariërs, en belangen na niet alle libertariërs, dus ik, ik wil hier geen blankend statements uh, doen, helemaal niet, maar bij, bij het gros van de libertariërs, en zeker bij Amerikanen ook, is dat ze zich nauwelijks beseffen dat als de westerse cultuur op deze manier gebritiseerd uh, ja, wordt op een dergelijke oneerlijke, onjuiste manier ook, dat, dat het eigenlijk een rechtstreekse bedreiging is voor onze eigen libertarische waarden een heel goed punt is uh, over uh, individualisme dat is uh, wat mij betreft uh, op het moment dat je het, het individu ondergeschikt gaat stellen aan, aan, aan een grotere groep uh, en wat dat dan ook mogen zijn ja, dat, dat is voor mij al afbreuk doen aan het, uh, een van de fundamenten van het libertarisme ja. Ja, het, het, dus het libertarisme staat of valt en is een expressie van de kernwaarden van de westerse cultuur ja Daarom denk ik ook dat libertariërs in dat opzicht, maar alleen in dat opzicht, cultuurconservatieven moeten zijn. Wij proberen de westerse cultuur te bewaren, want die staat aan alle kanten onder druk. Ja. En als wij cultuurconservatieven zijn en wij weten de westerse cultuur te bewaren, dan bewaren we de meest progressieve cultuur die er bestaat, denk ik. gelijkheid voor de wet. Ja, al zou ik het eerlijk gezegd tegelijkertijd niet uitdragen als zijn een exclusief westers iets. ze staat bijvoorbeeld in dat boekje dat zijn van... Het zijn waarde. Uh... Nee, precies. Maar het is bijvoorbeeld in dat boekje van uh, Why Liberty, van, uh, wat je bij veel uh, Students for Liberty uh, activiteiten en evenementen ziet. Uh, wat door de wat, wat was het, geloof ik, de Atlas Foundation en zo wordt dat uh, gefinancierd en gedrukt en zo. Uh, die zijn overal gratis te verkrijgen. Die kun je trouwens ook op internet vinden. Als je zit te luisteren en je denkt van... Het. Oh, dat is een interessant boekje. Ik heb het. Um, daar staat... Dat is eigenlijk... Uh, zijn dat, is dat een soort van opstel? Een soort van reeks opstellen... En, uh, dus het is een heel, heel leuk boek om gewoon een beetje door te bladeren, zeg maar. En uh, ja, af en toe een stukje uit te lezen. Het, is ni het leest niet als een uh, roman of zo. Nee. Maar uh, een van die, uh, die dingen die daarin opstellen, zeg maar, is van een Afrikaan, uh, een, af een Nigeriaan geloof ik, als ik het goed heb. En uh, ja, da dat gaat erover dat het ook in Afrika, uh, als het hebt over vrije handel uh, en een vrije markt eigenlijk dat in Afrika van oudsher ook uh, het geval is geweest. Dus uh, ja, dat wilde ik er wel bij zeggen. Dat het niet uh, een, een exclusieve westers, uh, uh, in ieder geval op dit moment... Hè, want het, de, de trend is uh, wel zorgwekkend, moet ik zeggen... maar in ieder geval op dit moment het, uh, het, het best gewaarborgd wordt. Ja. ja, en de westerse cultuur is een open cultuur. Kijk, ja. als ik, als ik uh, uh, deel wil nemen aan de hindoe-cultuur... dan moet ik mij eerst bekeren tot het hindoeïsme. Ja. Als ik uh, deel wil nemen aan de Aziatische cultuur, dan moet ik Taoïst worden of Boeddhist, uh, weet, weet ik het. En dan moet ik dat eerst gaan studeren en dan moet ik mij tot, tot die overtuiging bekennen. Maar om te om worden of de Westerse cultuur te accepteren, hoef je alleen maar te besluiten om het individu te respecteren en het recht op bezit te respecteren. Snap je? Ja. Je trekt al al niet... zie ik dat wel veranderen, moet ik erbij zeggen. Hoor. In, in, in ieder geval in sommige delen, kijk, sommige culturen blijven gewoon heel erg uh, afgesloten van, uh, van buitenlandse uh, of invloeden van buiten. Maar ik zie dat wel in, in sommige delen, zeker als je natuurlijk in Azië gaat kijken, uh, Hongkong, Singapore en zo. Uh, zie, zie je dat wel langzaam maar zeker, zie je dat veranderen. En waardoor komt dat? Nou, ik denk dat het historisch gezien natuurlijk juist uh, westerse uh, culturen zijn geweest. Die uh, die invloeden van buitenaf hebben verwelkomd. En, uh, en dat is ook altijd de, de migratie, of altijd, maar voor de laatste duizenden jaren, zeg maar de migratiegolf geweest is van oost naar west. Nou. En nu zie je ook dat, steeds, dat, dat die invloed, dat die wederkerig wordt, zeg maar. Ja, sorry dat ik je daar toch moet tegenspreken, want bijvoorbeeld uh, in Japan mochten buitenlanders niet binnenkomen. Uh, toen de Hollanders handel wilden drijven met Japan, moesten ze zich op een eiland voor de kust van Japan vestigen en werd het ze verboden om Japan in te gaan. Alleen de Portugese ja. uh, uh, paters die mochten uh, Japan binnen, omdat die een conclave hadden gesloten met de keizer. Maar verder niet, China is ook eeuwenlang gesloten geweest voor buitenlanders, vanwaar de Chinese muur en pacht. Pas einde 19e eeuw hebben de Amerikanen zich met geweld toegang uh, uh, geschapen tot, uh, tot de markt. En Japan is pas, uh, is pas relatief open geworden na de Tweede Wereldoorlog. Ja. En, pas, en mijn these is dus: en dat zie je in China ook in die vrijhandelsgebieden. Ik ben in 2000 in China geweest. Uh, ...dat ze daar langzamerhand uh, eigendomsrecht en individuele vrijheid... ...langzamerhand nu aan het toepassen zijn. Nee, dat ben, dat ben ik met je eens. En dat okay. is ook, uh, dus ik heb het dan inderdaad over de laatste... ...zoals je zegt eigenlijk uh, sinds de Tweede Wereldoorlog... En in het ja. geval van China zelfs pas uh, sinds de jaren ja. tachtig dat, ...dat het echt uh, op gang begin, begint te komen. Maar ik, ik bedoel, ik zie de trend wel... Uh, zeker als je naar, zoals ik zei, Hongkong en Singapore en zo kijkt. Dan, uh, en ook Thailand bijvoorbeeld. Dan, uh, dan zie je ja. dat echt opkomen. Ja. Dus uh, het is iets, uh, zoals ik zei, dat er wat langzaam maar zeker op gang komt. Maar het, uh, het gebeurt wel. Ja. Dus dat, uh, dat is voor mij wel uh, bemoedigend. Want zoals ik zei, in het Westen is de trend niet altijd uh, om over naar huis te schrijven. Dus uh, wat dat betreft ben ik blij dat, het, uh, ja, dat zeg maar de goede ideeën zich uh, toch duidelijk verspreiden. Ja, ja, ik zou over het algemeen, het is niet een exacte evaluatie, maar over het algemeen is de trend in het westen neergaand, terwijl die in het oosten opgaand is iets wat. Ja, absoluut. Ja, ik ben daar gematigd positief over. Ja, daar sluit ik mijn baan. Ja, mooi jongens. Dan uh, ja, gaan we nu uh, verder met de bestudering van de Nederlandse grondwet. Vorige week hadden we het over de staatsregelingen voor het Bataafse volk, oftewel de grondwet van de Bataafse Republiek. En die stamde uit 1798, 50 jaar later, uh, toen was het, uh, ja, was het inmiddels al het koninkrijk der Nederlanden, uh, kwam uh, ja, er ook een grondwet voor, uh, voor de Nederlanden. En daar gaan we um, ja, even wat beter in kijken. Dat is dan onze huidige grondwet. En uh, ja, nou ja, Henry, vertel. Ja, uh, voor we beginnen lijkt het me handig als ik eerst even wat uh, ja, een historische context, historische achtergrond geef. Uh -huh. Het geval is dat uh, <coughs> na het congres van Wenen in 1815, nadat Napoleon verslagen was en ook Nederland bevrijd was van, uh, van de Franse bezetting in wezen. De, de, de, de mensen van het congres van Wenen, die wezen in feite koning Willem I aan uh, als nieuwe koning van de Nederlanden en daarmee werd koning Willem I die werd koning maar dat was een hele autoritaire koning die wilde alles zelf regelen dat was, uh, dat was echt uh, ja, een autocraat, zoals dat heet die wilde alles zelf doen nou was het zo dat dat wel in meerdere landen was en een van de gevolgen daarvan was dat, dat in, 8, in februari 19, of 1848 een revolutie uitbrak niet alleen in Frankrijk maar ook in Duitsland waarbij koningen gedwongen werden uh, hun macht af te staan of in sommige landen zelfs de koning afgezet werd de zoon van Willem I die toen aan de macht was namelijk Willem II, die kreeg het daar erg benauwd van, en er wordt wel gezegd dat uh, Willem II die, die nacht binnen één nacht van conservatief tot uh, liberaal werd omgevormd wat gewoon betekent dat hij in, in angst uh, puur uit angst om uh, afgezet te worden hij uh, ging overleggen met uh, de belangrijkste politicus van dat moment, en dat was Thorbecke, uh, dat was de bekende liberale voorman en die hebben toen samen min of meer een grondwet uh, op papier gezet. Uh, en en het, het, dat zou in de 19e eeuw nog wel een aantal keren voorkomen... dat staatsmannen uh, dus uit angst van revolutie van het volk... Uh, bepaalde maatregelen zouden nemen. En een bekend voorbeeld is Bismarck... die uit angst voor een socialistische revolutie... een soortement van beginsel van een uh, verzorgingsstaat invoert. Nou, dat is hier in feite ook het geval. Dus het was niet zozeer omdat koning Willem III... En ik geloof zelfs Thorbecke uh, nou zo graag uh, toe wilde geven, maar dat ze alle twee toch wel uh, elkaar konden vinden uh, in de angst om uh, ja, uh, het, het slachtoffer te horen van een revolutie. Die, die Franse revolutie, maar ook de Amerikaanse revolutie, had toch wel uh, angst uh, gezaaid onder de machthebbers. Mm. En uh, sindsdien zitten wij dus uh, met, met de grondwet van 1848. En die is uh, ja, sinds die tijd heeft hij heel veel aanpassingen gehad. Bijvoorbeeld uh, in de jaren zeventig kwamen daar de zogenaamde positieve grondrechten bij. Recht op werk en uh, recht op zorg. Uh, als libertariër uh, ja, denken wij zo daar het, uh, het, uh, het fijne van. En dat kunnen we dan best een andere keren behandelen. Maar ik wilde eens even bepaalde grondregels of grondrechten zoals die verwoord worden in. Uh, ...in de Nederlandse grondwet ook even onder het fileermes leggen... ...om te kijken hoe uh, libertarisch dat die zijn. En de eerste opmerking die ik wil maken is... ...als je bijvoorbeeld naar de Amerikaanse constitutie zijn, ...naar de Bill of Rights... ...waarin de grondrechten van de Amerikanen worden verwoord... ...dan, dan staat er gewoon... ...Congress shall make no law. Er is geen voorbehoud. Er wordt niet gezegd behalve op dinsdag of woensdag. En laten we nou maar eens gaan kijken... ...in hoezeer dat uh, het geval is bij de Nederlandse grondwet... En uh, dan begin ik even bij artikel 6, lid 1. En dat zegt het volgende. Ieder heeft het recht zijn, zijn godsdienst of le levensovertuiging... ...individueel of in gemeenschap met anderen... ...vrij te beleiden, Komma. We ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Oh joh. Dat, dat zie je al, hè? dat is een voorbehoud. Hè? Dus dat wil gewoon zeggen... ...je bent vrij om te doen wat je wilt. Behalve hè, als wij als overheid vinden... Dat dat niet zo verstandig is. Aha. Kijk. Uh, nu zullen er mensen zeggen: uh, ja, maar stel dat iemand het uh, zijn, zijn godsdienst recht vindt of zijn levensovertuiging vindt om iemand neer te schieten. Nee, daar zijn gewoon wetten voor die moord verbieden. Ja. Snap je? Dus dit grond, de, deze kwalificaties, dit voorbehoud, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet, mm. kan gewoon niets anders betekenen dan dat de overheid hier zich het recht voorbehoudt... om interventie te plegen in iemands levensovertuiging en godsdienst. Klaar. Ja. Dan krijgen we lid 2 van artikel 6. De wet kan ter zake van uitoefening van dit recht... buitengebouwen en gesloten plaatsen... regels stellen ter bescherming van de gezondheid... in het belang van het verkeer... en bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. En als je nou naar dat taalgebruik kijkt. Dat is niet echt specifiek, hè? Nee. Het is heel algemeen. En dat werkt heel goed in het voordeel van de overheid. Want ja, uh, op het moment dat bijvoorbeeld... Uh, dat, dat het heel erg druk wordt in de straat bij een religieuze viering... dan kunnen zij zeggen, ja, er kunnen mensen in het gedrang komen... of het is gevaarlijk voor kinderen die, uh, ja, die in de drukte kunnen vallen... en dat er dan over die kinderen wordt gelopen of zo. Ik weet dat dat onzinnig klinkt. Maar als je gaat kijken wat er op dit moment... in de Verenigde Staten allemaal gebeurt... Uh, om wat voor redenen mensen daar gearresteerd worden... dit is daar een blauwdruk voor. Ja. En, en, en dit, dit, dit soort zaken zijn gevaarlijk gewoon. Die zijn echt gevaarlijk. Ja. Gaan we naar het volgende artikel. Artikel uh, 7. Mm -hmm. en, en, let nu maar eens op het taalgebruik... van uh, wat er in artikel 7 staat... en met name lid 1. Niemand heeft voorafgaande verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren. Komma. Nou, dat is heel absoluut. Niemand heeft daar toestemming voor nodig. Maar ik noemde net al die komma. We ja. houden ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Daar hebben we het weer. Ja. Dus ja, wat is dan die verantwoordelijkheid voor de wet? Ja, dat is dus wanneer dus een, een, een, de wetgever vindt... dat jij je verantwoordelijkheid voor de wet niet hebt genomen. En als je dat vaag vindt klinken... Dan ben ik dat met je eens. Dat klinkt ook vaag. Ja. En dat, dat is dus ook heel gevaarlijk. Want ook hier is het dus. De overheid die op het laatste moment kan zeggen. Ja maar dat, dat vind ik toch een beetje. Dat diegene zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen. En dat, dat zie je nu bijvoorbeeld in, in dingen als haatzaaien en zo. Hè? Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk subjectief. Want wat de één haatzaaien vindt. Dat vindt een ander gewoon uh, eerlijk zijn mening zeggen. Ja, precies. En, ja, en, en deze grondwet, die werkt dat in de hand. Die werkt dat soort geladen subjectieve interpretaties, werkt dat in de hand, waardoor de overheid de macht krijgt om mensen het zwijgen op te, letten, te, te leggen. En dat, dat is heel gevaarlijk. Inderdaad. Uh, ik wil dus nog eens een keer terugkomen op uh, vooral dus hoe, hoe het woordelijk wordt vormgegeven op het taalgebruik. Er wordt dus... De, deze, dat lid 1 van artikel 7 bestaat dus uit twee, twee gedeelten voor de comma en na de comma en wat je dus ziet is dat het taalgebruik voor de comma is absoluut, niemand heeft voorafgaande verlof nodig om de gedachten of gevoelens te openbaren dat is absoluut en vervolgens komt er een kwalificatie maar als het werkelijk absoluut is dan kan het niet gekwalificeerd worden mag, mag, mag ik de sokken uit de kast pakken dat mag jij uh, als ik daar zin in heb is dat een toestemming of niet ja. En het punt hier is dus dat het dus geen recht is. Dit is dus niet iets, een eigenschap van ons mensen. Hè? Dat, dat, wij, uh, dat wij in onze acties uh, uitdrukken. Het is een toestemming van de overheid die wij krijgen. Gaan we naar, even kijken naar uh, lid 3. Dat is hetzelfde laken en pak. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens. Door anderen dan in voorgaande genoemde middelen. ...heeft niemand voorafgaande verlog nodig ...wegens de inhoud daarvan. Komma. Behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Zie je, daar heb je het weer. Ja. De wet kan het geven van vertoningen... ...toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar... ...regelen ter bescherming van de goede zeden. Nou, wat betekent dit nou? Dat betekent dat... ...de, de, de beschermingen... ...de bescherming... ...van de goede zeden voor personen jonger dan 16 jaar... ...de verantwoordelijkheid is... ...van de overheid en niet... ...van de ouders of de verzorgers. Zie je? En dat betekent dus dat de, de overheid zich verantwoordelijk gaat stellen... ...voor de goede zeden van, van, van kinderen. Het is gewoon een vrijbrief voor betutteling eigenlijk. Het is betutteling. Het, het komt eigenlijk neer op nationalisatie van de opvoeding. Het is niet de ouder die het kind moet opvoeden uiteindelijk. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. En daaruit zie je ook bijvoorbeeld de leerplichtwet uit voortvloeien. Want wat de leerplichtwet zei, niet de ouder is verantwoordelijk voor het, het, het opvoeden van de kinderen, inclusief de opleiding en de educatieve gedeelte. Nee, wij overheid gaan die verantwoordelijkheid voor u nemen. En als u daar niet aan voldoet, dan kunt u ook nog een boete krijgen. Ook nog. Met andere woorden, u dient uw kind zo op te voeden volgens niet uw regels, maar volgens onze regels. Waarbij onze regels dan de regels van de overheid zijn. Dan gaan we naar artikel 8. Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij wet kan dit recht worden beperkt in het geval van openbare orde. En ik wil er nog eens op na nadruk op leggen dat dit vo volslagen, dit, dit heeft geen enkele uh, fundament, geen enkele basis in een normale wets- en rechtsfeer, want als het recht op vereniging uitloopt op een dronkenmanspartij en overlast veroorzaakt, of dat er gevochten wordt, of dat mensen in de rondte gaan schieten, daar zijn gewoon wetten voor. Dit, dit kan alleen betekenen dat de overheid het recht op vereniging wil beperken. Deze partij of deze vereniging staat ons niet aan ja? en in het belang van de openbare orde gaan wij nu deze vereniging uh, verbieden, of in ieder geval ja, deze ver vereniging ver uh, verbieden. Ja. en dan krijg je dus willekeur gaan we naar artikel 9 oh sorry dat moet artikel 10 zijn lid 1, iedereen heeft komma, behoudens bij of krachtens de wetten stellen beperkingen, comma, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levensfeer dus dit, dat, dat ingesloten stukje bij die comma die bijzin, want anders zonder die bijzin staat er iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levensfeer zo zou het volgens mij moeten ja maar dat is niet wat de wetgever wil. De wetgever wil dat niet. Dus die gaat er een bijzin in zetten. En die zegt behoudens bij of krachtens de wetten stellen beperkingen. Met andere woorden, als ik het nodig vind, heeft u geen recht op eerbiediging van uw persoonlijke levensfeer. Kijk, en alweer zullen er dan mensen zijn die zeggen, ja maar wat spionnen, ja maar wat terroristen, ja maar wat pedofielen. Die hebben allemaal, die zijn allemaal uh, uh, lid van een criminele organisatie. Die zijn allemaal, uh, zijn die bezig met het organiseren van, van, van misdaad. En die kunnen daar dan op worden aangesproken. Het heeft niks te maken met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer aan zich. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Want, het, want in 99,9% in, in, uh, van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer gaat het om mensen zoals. Ons. Ja. ja. Ja, Dan dus, gaan we naar uh, lid 3. De ja. wet stelt regels in zaken de aanspraken van persooning over kennisneving over hun vastgestelde gegevens en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Als mede op verbetering van zodanige gegevens. Ja, dus wij hebben niet zomaar inzicht op de gegevens die de overheid over ons heeft. Dat moet volgens de wet. En wie maakt die wet? Ja, de overheid. Ja. Zie je? Mm -hmm. Gaan we naar artikel 11. Ieder heeft, komma behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen comma, recht op ontastbaarheid van zijn lichaam dus zelfs de ontastbaarheid van je lichaam daar moet een kwalificatie bij ja. daar zegt de overheid nee dat gaan we je niet gunnen wanneer wij het willen kunnen wij ook de soevereiniteit van jouw lichaam aantasten ga ik naar artikel 13 uh, lid 1 het briefgeheim is onschendbaar comma, behalve behalve in de gevallen bij wet bepaald, op last van de rechter. Nee. Nou, dat vind ik wel terecht, want voor zover we in een minarchie leven. als er reden is om uh, bijvoorbeeld een ontvoerder. om zijn brieven uh, te, te onderscheppen. en bijvoorbeeld uh, hij heeft in die brief geschreven. waar, waar, waar hij uh, diegene die uh, hij ontvoerd heeft, heeft opgesloten. dan kan ik me een situatie voorstellen. Maar hier is het op last van de rechter. Het probleem wat ik hier echter mee heb. ...is dat er verder geen bepalingen bij staan... ...waaraan die situatie dan wordt, moet voldoen. Met andere woorden, hè, bij uh, voldoende hebben ...bij redelijke aanname van schuld of dat soort zaken. Er, er staat niet bij, bij wie de bewijslast uh, moet liggen. Snap je? En nou is een constitutie is algemeen, maar dit is wel belangrijk natuurlijk. Gaan we even naar lid 2 van artikel 13. Het telefoon- of telegraafgeheim en dat geldt in deze tijd natuurlijk waarschijnlijk ook voor, voor e-mail... en onze webbrowsegegevens en zo... is onschendbaar, komma, en ondertussen weten we allemaal wat er gaat komen... Yeah. behalve, in de gevallen bij door wet bepaald... of met machtiging van hen die daartoe bij wet zijn aangewezen. Ja. Nou hebben we gehad de ontastbaarheid van het lichaam, briefgeheim... Eh, vrijheid van meningsuiting, onschendbaarheid van het lichaam... vrijheid van vergadering... Welk recht missen we hier? Om te leven. Ja, dat zou je kunnen terugvoeren op het recht van ontastbaarheid van zijn lichaam. Aha. Maar één heel belangrijk recht. Bezit. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en als je uitgaat van die uh, natuurlijke rechtentheorie, hebben we natuurlijk ook de, het recht op uh, revolutie, wanneer de ...overheid uh, zich ontpopt tot een tyrannie. Ja, dat, dat, daar heb je gelijk in... ...maar dat staat niet in veel grondwet. Uh, dat uh, zul je niet in een grondwet vinden... ...want dat stond, zelfs in Amerika stond dat... ...in de Declaration of Independence... Yeah. ...maar niet in de grondwet. Maar het punt is hier... ...dat dus het recht op bezit wordt helemaal niet genoemd. Hmm, nee. Alles is van de koningen. En daarin zie je dus, uh, ja maar hier staan bijvoorbeeld ook uh, artikelen in en, en uh, bepaalde, zoals was uh, uh, bepaalde leden onder die artikelen die, die recentelijk zijn toegevoegd. Ook nu zoek je te vergeefs, ook naar de, de grondwet van nu, hè, met de update, uh, te vergeefs naar, naar, een, naar een recht op bezit. Wordt gewoon niet genoemd. Nee, dus eigenlijk was het toen al een communistische samenleving. Uh, het was een stuk liberaler dan we nu hebben. Yeah. Maar als je deze grondwet met een kritisch oog bekijkt, dan zul je zien dat, dat uh, het uh, geen verrassing hoeft te zijn dat wij op een gegeven moment uh, dergelijk hoge belastingtarieven hebben en dat de Nederlandse overheid zich uh, eigenlijk vanuit de positie, dat zie je bij de wetgever ook, en dat wordt ook gezegd van ja, uh, uh, een belastingverlaging, ja dat is slecht voor de schatkist. Ja, waarom is dat slecht voor de schatkist? Omdat er impliciet van wordt uitgegaan dat alle bezit dat, dat men in Nederland heeft eigenlijk gewoon van de overheid heeft. En op het moment dat jij een belastingverlaging krijgt... of iets terugkrijgt van de belasting... dan is dat uit de goedkunstigheid van de overheid. Dat heeft niets te maken met jouw recht op bezit. En zo zie je dus dat een document... Mm -hmm. dat tot stand gekomen is in 1848... behoorlijke uh, ernstige uh, uh, consequenties kan hebben in 2014. Ja, ja. En je ziet ook dat die, die grondrechten... In, in die grondwet van 1848... in feite de trend zetten... Voor, voor, voor de wetgeving... vanaf dat moment tot nu toe. Ik hoop dat het voor veel mensen... die nu luisteren duidelijk wordt... waarom die overheid zoveel vrijheid heeft. Waarom die overheid zo ontzettend machtig is. Waarom die overheid zo ontzettend gemakkelijk... Uh, kan oordelen... En, en wetten kan uitvaardigen... die vrijheden... die wij verondersteld worden te hebben... in naam, beperken. Dat, dat is omdat... als je die grondrechten uh, gaat nalezen... Blijkt dat wij die rechten helemaal, het zijn beloften, het, zijn, het is toestemming. Mm -hmm. En het is net als met toestemming, hè, als jij een kind bent en je hebt met je vader en je moeder afgesproken uh, dat je vrijdag met je vrienden naar de bioscoop mag. En op het moment dat zij vinden dat je je kamer niet genoeg hebt opgeruimd, dan zeggen ze het gaat niet door, jij moet niet thuis blijven. En dan hebben ze je rechten niet geschonden, want het, toestemming kan je altijd intrekken. Een toestemming is geen recht. Vorige week hadden we het over de Bataafse grondwet gehad. Uh, ik ben me nog wel te herinneren dat daar ook heel vaak van die beperkingen in zaten. En toen zei je nog: van ja, het is de geest van die tijd. Ja, dat, ja. maar je ziet hier dus dat, die, dat, dat binnen 50 jaar. Mm -hmm. wordt het recht op bezit weggelaten. wat voor mij uh, toch de invloed van het socialisme is. En dat, dat is dus, dat, dat zie je ook. Ik bedoel. Het liberalisme, zelfs al in het midden van de 19e eeuw. is ook al beïnvloed door dat socialisme. Koning Willem I die had de wens om het bedrijfsleden met zijn eigen geld in Nederland te subsidiëren. En dat was begin 19e eeuw. Dus dat was uh, 20, 30 jaar eerder. Ja. Dus wij hebben nooit echt een laissez-faire samenleving gehad. Wij hebben nooit echt een vrije markt gehad. En dat kan ook niet met een grondwet als deze. En dat had ook niet helemaal goed gelukt met de grondwet van de Bataafse Republiek. En waarom niet? Omdat, en dat zie je vaak met ideeën... ideeën kunnen heel scherp en heel duidelijk en heel expliciet worden opgeschreven... maar dan hangt het er maar net af van welke andere ideeën uh, er in die samenleving populair zijn... dan wordt er of een compromis gesloten... of worden die ideeën niet goed begrepen en denken van... nou ja, zo, dat, dat zal wel niet zo ernstig zijn. Blijkbaar hechte men hier niet veel, als, uh, veel waarde aan het recht op bezit... Misschien dacht Thorbecke wel, ja dat is toch vanzelfsprekend dat mensen recht hebben op een bezit. Maar ik denk het niet. Het kan zijn dat hij in eerste instantie uh, zeg maar die grondwet had gemaakt zonder al die, die inperkingen. En dat de koning toen zei, ja maar wacht eens even, ik wil wel dit en dat en dat en dat. En toen kwamen al die zinnetjes achter de komma. Het is, want we zien exact dezelfde beperking bij de Bataafse grondwet. En dan was koning Willem II en Thorbeke waren daar niet bij. Dus dit is duidelijk een expressie van de, van de, van de tijdsgeest. Oh, okay. Ja, oké. Ja. ja. Men is in Nederland altijd toch wel uh, van het midden geweest. En dat zie je hier ook van, ja, maar uh, als we dat zomaar dat, dat als een recht geven, wat, wat gaat er dan gebeuren? En die angst, ja. en, en, en dat heeft denk ik ook wel te maken met uh, een beetje met het Calvinisme. Hm. Het idee dat, uh, dat, je, dat, dat mensen uh, ja, niet te veel vrijheid mogen hebben. Want uh, dat zie je heel duidelijk, uh, zeg maar, in Nederland nu nog. Ik bedoel, ik, ik, ik heb tien jaar in Oesgeest gewoond. En als ik dan uh, donderdagavond in Leiden rondliep en uh, het was tien uur en ik wilde eens een pintje pakken, dan kon dat niet, want de cafés waren dicht. Ja. Hè? En als ik uh, donderdagavond in Eindhoven rondloop, dan zijn de cafés nog gewoon open om tien uur, om half elf, om twaalf uur ook nog. Ja. He, van Calvinisme is toch werken en, en plichtsgevoel uh, en, en dat soort zaken. En dat, dat vind ik hier ook een beetje doorklinken. De overheid is door, he, door God gegeven en die dient gehoorzaam te worden. Ja. En dat klinkt er ook een beetje door. Ja, maar ja, aan de andere kant het is nu ook nog, als je nu zeg maar, tegen mensen zegt van. Uh... Van, uh, nee, je vertelt het verhaal over het libertarisme en uh, we hebben helemaal geen overheid nodig. En dan is iedereen meteen bang en dan wordt het chaos en dan rent iedereen schietend en uh, plunderend door de straten. Ik bedoel... Dat debat, dat debat speelt eigenlijk al, uh, Johan, sinds de ja. 16e eeuw. Ja. Want in, in, in Engeland heb je dan, krijg je op een gegeven moment dat uh, de koning wordt onthoofd en uh, dan, dan komt er een civil war. Thomas Hobbes die schrijft zo'n beroemde politieke theoretische boek Leviathan. En daarin zegt hij dat de koning is eigenlijk de vader en de burgers zijn de kinderen. En, dus, en, en de koning is door God gegeven, hè? bij gratie gods. Dat, dat zei Beatrix ook nog, hè? koningin bij gratie gods. Dat komt daar vandaan, van het absolutisme. Ja. En, en, en, en dus moeten de, de, de burgers de koning gehoorzamen, zoals de kinderen hun vader moeten gehoorzamen. En in die tijd had de vader die had absolute macht over zijn kinderen. Ja. Ik bedoel dus letterlijk leven en dood. En, en een van de mensen die, die dat verder uitwerkte was Thomas Filmer. En die schreef een boek Patriarcha. Hè. De Patriarcha is, is, is een samenleving die door, die door mannen en door vaders wordt uh, geregeerd. En, en, en uh, de dokter en filosoof John Locke, die reageerde daarop. Die zei, nee, wij zijn geen kinderen. Die, die vergelijking gaat niet op. Wij zijn redelijke volwassen wetens. Ja. Die, dat kan niet. Wij kunnen verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven en dus hebben wij rechten, rechten op leven, vrijheid, bezit en, hè? En, en toen sloeg dat aan, dat was zeg maar na de Glorious Revolution van 1688, dat was eigenlijk bedoeld om die revolutie te rechtvaardigen, om die naar de wereld toe uit te leggen, want daar werd wel een, een koning uh, uit zijn ambt ontheven en weggejaagd, dat was, dat was nogal ernstig. En dat moest gerechtvaardigd worden. En dat deed Locke dus met wat later dus zeg maar de blauwdruk van het, van het klassiek liberalisme is geworden. Maar, maar dat die, de, aan de ene kant heb je dus wij zijn kinderen. En uh, uh, de koning of de overheid is de vader en die moet voor zijn kinderen zorgen. En aan de andere kant is het liberalisme en het libertarisme is wij zijn volwassen wezens, wij, hebben, eh, wij, wij kunnen redelijk oordelen... en wij moeten de vrijheid krijgen gewoon om op dat redelijke oordeel af te gaan... zonder dat de staat daar met een wapperend vingertje staat van dat mag niet. En, en um, wat, wat je dus ziet ook in die, in, die, uh, in, in die 17e eeuw... is dus dat bijvoorbeeld het, het, het absolutisme waar wat Hobbes bepleit en wat Filmer bepleit... Dat, dat, dat werd ook vaak uh, gelinkt aan, aan het katholicisme. Want ook de katholieke kerk heeft zo'n absolute structuur. Ja. En, en, en de paus is, uh, is, is de absolute chef en die moet gewoon gehoorzaam worden. En de protestanten kwamen daar tegen in opstand. Want die, moesten, die, die hadden die hiërarchie daar niet tussen. Mm -hmm. Die, die, die, die lazen een Bijbel en die, die zeiden, de, via de Bijbel heb je rechtstreeks contact met God. En dan moet je dus op je eigen oordeel afgaan. Want kijk maar bijvoorbeeld naar de Nederlandse opstand. Hè, mm -hmm. Bij het plakaat van verlating. Zegt Willem van Oranje tegen de katholieke koning Philips II. Van uh, wij, wij scheiden ons af. Dat waren protestanten. Je ziet het bij de Glorious Revolution. Hè, 1688. Jacobus II wordt afgezet. Hè, de, zijn dochter notabene. Zet hem af, wordt een nieuwe koningin. Samen met de Nederlandse Willem III. Die dan stadhouder is aan het kanaal oversteekt. Maar dat waren protestanten. Die reageren op het absolutisme van een katholieke koning. Je ziet het ook in, in, in de nieuwe wereld. In de kolonie. Wat we nu Amerika noemen. Daar komen de kolonisten. De Engelse kolonisten komen tegen Engeland in opstand. Dat waren protestanten. Zie je? En, en ook in de Franse revolutie zijn het protestanten die zich richten tegen de macht. Niet alleen van de koning. Maar ook van de katholieke kerk. Daar worden ook priesters opgehangen en onder de guillotine geduwd. En, en die, die, de landerijen van, van de monniken, die worden onteigend. Dus het, het is een combinatie van, van, van religie, uh, filosofie en politiek. Die ervoor, en die, die ervoor zorgen dat, dat die tegenstelling tussen een vader die zorgt voor zijn kinderen. Of we zijn redelijke burgers en wij mogen op ons eigen oordeel afgaan. En dat, dat vind je dus terug is... Als, de, als die protestant zijn Bijbel leest... dan is dat zijn beleving van die Bijbel... en heeft hij dat directe contact met God. Daar zit geen autoriteit of verder iemand tussen. Het is zijn eigen oordeel. Mm -hmm. Dat verklaart ook al die verschillende stromingen... binnen de, binnen de protestanten. Want ieder heeft daar zijn eigen uh, ja, interpretatie van. En dus die strijd tussen... Uh, wij zijn redelijke burgers... en wij kunnen op ons eigen oordeel afgaan... wij mogen zelf ons leven inrichten... want wij zijn geen kinderen die verantwoording hoeven af te leggen... aan vader staat... En aan de andere kant, wij zijn kinderen die vadertje staat die moeten doen wat Vadertje staat zegt. Dat speelt dus nu nog. Ja. En je ziet dus dat, dat een, uh, een beweging als het socialisme, die zich eigenlijk expliciet afficeert als een, uh, een emancipatiebeweging, zich aan de kant schaart van het idee dat wij als kinderen de staat moeten gehoorzamen. En dat, dat is in feite wat het ook werkelijk is. En de enige stroming... en daarom hebben we het zo moeilijk... want dat, dat idee, dat paradigma... Hè, dat algemeen geaccepteerd idee... dat in de samenleving als geheel heerst... is dus het idee dat wij als kinderen... gehoorzaamheid verantwoordelijk zijn... Voor de, aan de staat, aan vadertje staat. En daarom zeggen mensen ook van... ja, maar dan wordt het een chaos. Waarom wordt het een chaos? Nou, als je kinderen altijd hun eigen zin laat doen... dan wordt het inderdaad een chaos. Dus die analogie die klopt ook helemaal. Het is de angst dat wij mensen... Niet in staat zijn onze eigen verantwoordelijkheden te nemen. Dat we niet redelijk zijn. En dat vind je terug in deze grondwet. Vadertje staat die zegt behoudens of bij krachtens van de wetten stellen beperkingen. Want ja, als vader moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ja, ik denk dat, het, uh, dat op zich de belangrijkste dingen wel uh, erover gezegd zijn. Uh, vooral inderdaad dat, het, ja, dat die limitaties uh, er gelijk al uh, aan toegevoegd werden. En dat, uh, ja, dat zegt eigenlijk alles over de, de houding van uh, de mensen die het destijds geschreven hebben. Ten opzichte van uh, het gepeupel, zeg maar. Hè. Dus, uh, ja. ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat alles zegt. Ja. En uh, dat het dan vervolgens nog verder uh, gecorrumpeerd -ge wordt, dat uh, lijkt me duidelijk. En dat gebeurt denk ik uh, altijd. Maar uh, ja, als je dan al uh, zeg maar halverwege met een beetje een halfzachte grondwet begint, dan. Uh, ja, dan is het helemaal duidelijk dat het de verkeerde kant op gaat. Ja, en je ziet dus in, de, in, in, in, in die grondwet zie je dus de weerslag van hoe de elite, hè, de politieke elite, denkt mm -hmm. over het volk. Va ja. Dat is een weerspiegeling van, dat zeg je heel goed, dat is een weerspiegeling van die ideeën die hun vanzelfsprekend vinden. Die zij ja. vanzelfsprekend vinden, moet ik zeggen. Terwijl het vaak wordt afgeschilderd als zijn de het tegenovergestelde. Hè, dat, dat, van, Zo van, dit zijn de... The Chains of the Constitution, zoals het uh, door uh, Thomas Jefferson uh, volgens de overlevering gezegd is, die uh, aan de overheid worden opgelegd. Zo van, uh, dit mag de overheid uh, doen, maar vooral dit mag het allemaal niet doen. Maar en, dat uh, was in, de, in de Verenigde Staten was dat ook veel meer zo. Want daar zie je dat voorbehoud niet. Er staat ook duidelijk, Congress shall make no law. Je ziet daar geen comma hè, en dan uh, allerlei kwalificaties op uh, dingen. Dat is niet zo. The right of nee, ever nou, ever goed, dat is inderdaad their in bear in, arms. Ja, in de Bill of Rights is dat inderdaad waar. Maar als je dan verder in de Constitution gaat kijken... dan zie je bijvoorbeeld dat, uh, dat er uh, post-offices en post-roads moeten worden aangelegd. Ja. <laughs> dan denk ik van, ja, sorry. Maar... Ja, dat klopt. dat klopt. En, uh, en ook dat de congres uh, belasting mag heffen. Ja, ja dat staat er ook in. Dus, uh, dus ook uh, ja. dat was, uh, denk ik, naar mijn mening... verre van het uh, vrijheidsdocument zoals het soms wordt voorgesteld. Maar desalniettemin was het een stuk beter dan, uh, dan de Nederlandse, denk ik. Maar goed... Uh, ja. Het was nog steeds, uh... ja, ik denk dat het belangrijkste puntje uh, waar, waar het net al over ging, het punt is dat het in de cultuur moet zitten. En als het er niet in zit, dan, uh, ja, dan gaat het gewoon vroeg of laat, dan kun je het in papier zetten, dan kun je het uh, aan, de, aan de hoogste kerktoren hangen. Maar dan, ja, dan wordt het gewoon niet nageleefd. En als dat er niet in zit, dan, uh, dan gaan mensen zich ook niet uh, inzetten om die rechten te beschermen. Precies, dat is wat Jefferson ook letterlijk schreef aan een brief aan, uh, aan uh, John Adams. Dat, dat als de constitutie niet gedragen wordt door het volk, is het een waardeloos stuk papier. Ja, en daar zijn en, we nu getuige van, denk ik. In, ik denk een constitutie en, en een grondwet uh, sowieso heeft natuurlijk eigenlijk weinig zeggenskracht. Zeker ja. niet, kijk, want dat, dat merk je hier ook wel. En ik vond het heel terecht dat je dat zei, van dit, dit is gewoon van, van, van, de, van de machthebbers uit... ...naar het volk toe, naar het gepeupel toe inderdaad. Ja. Dat, dat, er zit geen enkele bezieling in van het volk zelf. Nou ja, en dat is ook, ook dat doet me wel denken aan de, de Amerikaanse grondwet. Wat heel veel mensen bijvoorbeeld niet weten... ...is dat je bij de, de constitutionele conventie... Dat er, geen, geen, ...dat er niemand bij mocht en ook niemand uit mocht. Dat ze letterlijk bewapende ja. guards hadden bij de deur... ...en dat er niemand in of uit mocht. Dat alles dichtgespijkerd zat... Dat niemand, uh, ja, dat het dus niet zo'n, ik bedoel, als het zeg maar echt zo'n zo vrijheidslievend iets was, van goh, nu komen alle uh, vrijheidslievende uh, kritische denkers, die komen bij elkaar en die gaan iets uh, prachtigs neerzetten voor, voor ons, om te zorgen dat we een kleine overheid houden, dan was het gewoon een openbaar iets geweest. En uh, ik bedoel, dat was in ieder geval in de geest van, van hun denken dan geweest. Maar ja, dat is overduidelijk dus niet het geval geweest. Ja, en daar komt sowieso natuurlijk bij, dat een grondwet kan nooit geldig zijn eigenlijk. Kijk, want in, in, namens het volk, wat betekent dat? Hè? dat dan, zou je dus, dan, dan loop je op twee beperkingen op. De beperking van ruimte, uh -huh. de beperking van tijd. De ja. beperking van ruimte is dat je dan iedereen in de Verenigde Staten van Amerika, iedere persoon, moet je dan vragen om toestemming en een handtekening. Anders spreek je niet namens het gehele volk. Uh -huh. Nou, duidelijk is dat in die tijd bijvoorbeeld de slaven en de vrouwen geen zeggenschap hadden. Maar stel nou in het meest utopische geval dat werkelijk ieder individu hè, op het moment van die, van die kunst, constitutionele vergadering, ieder individu in de, in de Verenigde Staten zijn toestemming heeft gegeven. Dan, dan heb je de beperking van ruimte heb je overschreden, die heb je opgelost, maar dan loop je tegen de beperking van tijd aan. Want ja. de generatie later zou dan ook alweer iedereen toestemming moeten geven. En de generatie daarna en daarna. En, dus dat kan helemaal niet. Nee, ja. Dus het zijn altijd een stelletje mensen... die zich uh, waardig achten om namens mensen te spreken... aan wie ze niets gevraagd hebben. Precies, ja, inderdaad. Ja. En, en dat is dus het bedrog van politiek. Ja. En dat is ook het bedrog van een staat. Een staat heeft geen valide rechtvaardiging. Die kan geen autoriteit uitoefenen namens iedereen... want die kan niet namens iedereen spreken. En zelfs al zou iedereen zeggen... jij mag namens mij spreken... dan loop je tegen de het, tegen het realiteit aan... Van het feit dat verschillende mensen verschillende belangen hebben. Absoluut. Dus, en en dat zie je, daarom, daarom is het leuk om, om een grondwet onder het filair, fileermest te leggen. Daarmee toon je aan dat, dat een, een staat onrechtmatig autoriteit claimt. Ja, daar ja, ben ik, ben ik roerend met je eens. Ik, ik wil nog vragen van, bestaat er wel een ideale grondwet? Uh, maar uh, ja, dat heb je eigenlijk, antwoord heb je eigenlijk al gegeven. Dat, uh, ja. dat is ja. er niet, hè? <laughs> ik denk dat we allemaal onze eigen grondwet in ons hoofd moeten houden. Ja, precies. Dat noemde je al eerder, hè? Van, uh, ja, je hebt het recht op eigendom, het recht op uh, je vrije meningsuiting en dat soort, al, al die rechten heb je. En zonder enige toevoeging, van, zonder die comma, zeg maar. That's it. Nou ja, daar wil ik wel even een, een, toch een, iets over zeggen. Want anders dan uh, gaan mensen denken dat, dat, dat, dat ik dat idee ook aanhang. Waarom ik dat zeg is, in deze context. Als een overheid een grondwet maakt, en ze plaatsen daarin een sectie waarin zij bepaalde rechten gaan beschrijven, dan vind ik het fijn als zij die rechten zonder beperkingen, gewoon onvervroren opschrijven zonder allerlei comma's en kwalificaties. Maar het betekent niet dat ik van mening ben dat er zoiets bestaat als rechten. Maar dat is misschien een ander onderwerp. Goed, uh, ja, dat was het dan uh, voor deze week. Uh, volgende week hebben we een hele leuke uitzending over de Europese verkiezingen. Met heel veel Europees nieuws. En uh, ja, dan komt er een hele interessante discussie tussen Mart en Henry. Over het wel of het niet stemmen. There's no government like no government. <laughs> yeah, precisely. Absolutely. Yeah. <laughs> ja. Jongens, dus ik wens iedereen nog een hele fijne, vrije, vrolijke week. Doei doei. Doei doei. <muchas>